Nederland heeft 10.000 veteranen, van strijders uit de Tweede Wereldoorlog tot deelnemers aan recente vredesmissies. In Kroatië en Slovenië wordt herdacht dat de landen zich 20 jaar geleden losmaakten van Joegoslavië. In Slovenië verliep de afscheiding relatief rustig, maar in Kroatië braken gevechten uit die de opmaat waren tot de Joegoslavische burgeroorlog. De stad Vukovar werd door tanks en de luchtmacht van het Joegoslavische leger aan puin geschoten.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 In de randstad staan files op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer. Verderop tussen Lare Bunschoten 5. En nog een stuk verderop tussen Eénbrug en Kropend Hoevelaken 4 kilometer. Richting Amsterdam staat tussen Gooimeer en Kropendiemen nog 5 kilometer. Op de A13 naar Rotterdam. 3 kilometer tussen Delft-Zuid en Knoopend klein Kleinpolderplein. Dat komt er een ongeluk op de A20 richting Gouda. Daar staat bij Kropend Kleinpolderplein 4 kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. Op de andere rij Zat staat een file van 3 kilometer. A27 Breda naar Utrecht bij Houten, 4 km na een ongeluk. Daar is de rechterreis ook dicht. En op de A28 richting Utrecht, er staat 2 kilometer file bij Amersfoort. Tot zover de verkeersinformaat. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 En om half vier weten we welke evenementen de komende dagen er allemaal aan gaan komen. Dus uh, inderdaad, hou het in de gaten. Je krijgt het hier allemaal te horen bij Sanford op zaterdag. En lekkere muziek van Lipsink hier dus van Town. Pocket Town won't you take it to? Town won't you take it to? Just sounds like a worn out cliche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 Yes, you can, I'll get so much more than I get I just haven't met you yet, they say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 Haven't met you yet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 Heerlijk, Ik wil je een mond even dicht smeren? Helemaal gezellig, muziekje, drankje erbij. Dakje open. Woest met dakje open trouwens, A, is jou weer beter hoofd? Nee, het is nog niet beter. Oh. Maar het uh, duurt me een beetje te lang eigenlijk. Ik bedoel, het is gewoon een APK'tje, maar ja. uh, nee, dat is een... een APK van drie maanden. Mo morgen we weer even achterna aanbellen.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 Ze zijn sont cachés dans verre plek, alleen, zonder een vriend. Ze zijn gebleven Ze zijn gebleven in een verre plek, Des vacances, c'était sans doute un jour de chance Qui cueillir le ciel au creux de leurs mains, Comme on cueille la providence, refusant de penser au nom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 Elle <mogelicen> Wat een mooi verhaal weer op de zaterdagmiddag bij CFM. Jorden Michel Fugens.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 Schau mich an Komm näher zu mir Noch een bisschen Sieh das nicht so eng Baby, mach dir doch nichts vor Ich seh dein gebrochenes Herz Es grinst van Ohr zu Ohr. Was ook passiert Is passiert Dit is een juff festival, Nee, joh, dit, dit is, dit is helemaal, helemaal lachen, deze CD. Want dit is geweldig. Eh, Roger Cicero, dat is een Duitse jongen. En die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 ...rond het uitlaten van honden... ...het weghalen van de uitwerpselen... ...en het loslaten lopen van dieren op het strand. Nou ja, iedereen was bang dat er, dat er geen honden meer op strand mogen komen... ...maar dat is natuurlijk helemaal niet, niet aan de orde. Tuurlijk mogen er nog wel honden uh, op strand komen... ...maar wellicht aangelijnd of... Uh, ...maar in ieder geval... ...het strand wordt niet uh, afgesloten voor honden. En alles wat ze die avond besproken hebben...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 ook hoop ik, na aanstaande maandag en uh, dan komt er een, een advies uit dus dat is alleen maar goed gewoon kusvol hebben komt het allemaal goed ja hoor Toch? Ja. by the like shadow that's by your side I see the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 gewoon door, hè? Ja, nou, dat, dat is de bedoeling. Ik moet zeggen dat ik het een bijzonder uh, interessant interv interview vond. U kunt dat uh, via uitzending gemist via onze website www.zandvoort.nl. Kunt u dat uh, terugluisteren en uh, wellicht dat cinema-nostalgie uh, ook blijft, en maar dat er uh, ruimte is voor andere evenementen, want het, is, het is een, blijft natuurlijk een prachtige zaal.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 voor het dorp, dansen ongoed. goed. Ik zeg iemand gedag, ik weet niet zit mijn woord. Het waren twee zonnige hits uh, achter elkaar, Albert-Jan. Als eerst de aan de zee uh, van onze eigen Patrick van Castle Friends. En erachteraan uh, patatatata. Patapata heet Patapata. dat. Patapata. Van Miriam Mikiba. Oké. Okay. Ja, ja. Jij zegt het.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 Ik zie hem boven mijn hoofd hangen albert -Jan. Zie je hem? Ja. het grote vraagteken. <laughs> nou ja. Daar gaan ze een antwoord op geven. En wanneer is het? Ja, Aanstaande dinsdag. Aanstaande dinsdag. Iedereen is van harte welkom. Dat was hem alweer. Uur 2 van Sofort op zaterdag. Op deze regenachtige zaterdagmiddag. Maar dan mag de pret niet drukken. Want we hebben Sofort Culinaire op het Gassensplein. En dat vinden we heel fijn.